Het is vier uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia zijn twee mensen levend aangetroffen. Het zijn een man en een vrouw uit Zuid-Korea... die zo'n 24 uur in een hut van het schip hebben vastgezeten. Het stel dat op huwelijksreis was, werd gevonden door brandweerlieden. De Costa Concordia voer vrijdagavond bij het eiland Giglio... in de Middellandse Zee op een rots en kap zeisde. De Italiaanse kapitein van het cruiseschip heeft gezegd... dat de rots niet goed op de zeekaarten stond... Maar justitie gaat uit van een menselijke fout... waardoor het schip te dicht langs de kust voer. De kapitein is gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld... en wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen... en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. Zo'n veertig mensen staan nog als vermist geregistreerd. Op Schiphol kwamen gisteravond de eerste van de 34 Nederlanders aan... die op de Costa Concordia meevoeren. Alle Nederlanders zijn ongedeerd. In hoofddorp heeft de politie geschoten op twee overvallers van een casino. Personeel had de politie gewaarschuwd dat twee gewapende mannen bezig waren met een overval. Toen ze buiten kwamen, stond de politie hen op te wachten. Agenten schoten een van de mannen neer. Of er ook is teruggeschoten, is niet bekend. De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere man is aangehouden. De popprijs 2011 is gewonnen door de Amsterdamse rapgroep De Jeugd van tegenwoordig. De groep brak in 2005 door met het liedje What's Gebeurd... en werd vooral bekend door teksten met onbestaande woorden... zoals internagelaktisch en shenkies. De jury noemt ze een zeldzaam aanstekelijk viertal... dat zich heeft bewezen als inspirator voor reptalenten en voor iedereen die van muziek houdt. De popprijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Vorig jaar won Carol Emerald. Het weer overwegend bewolkt en temperaturen rond het vriespunt. Overdag blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn. De temperatuur ligt dan tussen 3 graden in het oosten en 6 in het westen. Dit was het nos verhaal Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4.7. 4, het is uh, drie minuten over vier. En rijden ook. Goedemorgen. Hi. Hallo. Het is aflevering 2 alweer van het nieuwe seizoen van 47. 7 Gekke hè? Ja, gekke uit. Gaat hè? snel. Ja, zeker. Um, we hebben het over nachtsnacks. Als je wilt laten weten wat jouw favoriete nachtsnack is... dan vertel je dat op 0800 1, 1, 2, 1. Nou, Sarayda, je hebt er vast over nagedacht, vermoed ik zo. Mijn favoriete nachtsnacks, snacks, Snacks? <laughs> ja. snacks. Partygarnalen. Party-garnalen. <laughs> party-garnalen. Oké, okay, eerst eventjes. Wat, wat zijn in godsnaam party-garnalen? Nou ja, ik weet niet of, of andere mensen ze ook zo noemen. Ik dacht dat dat een... Uh, ik denk nog steeds eigenlijk dat dat een term is... die bij vele mensen een belletje doet rinkelen. Ja. Maar party-garnalen zijn die grote garnalen... waar zo'n prikker in kan. Mm. Oké, okay, dus echt uh, gepelde... Ja, maar wel met zo'n staartje nog. Okay. En daar kan je, die kan je bij de Albert zo'n klein bakje kopen. Maar je kan ook grote zakken van kopen, daar investeer ik ook in. <laughs> en dan kom ik zo thuis. <laughs> ja. Na een feestje, meestal een salsefeest. En dan gooi ik een klein beetje olijfolie in een pannetje. Yeah. Een handvol en nu begint het zo te sissen. <laughs> <sus> ja. En dan een klein beetje knoflookpoeder eroverheen. Zwarte peper, yeah. een beetje zout. 8, 8 minuten wachten. Ja, 8 minuten, zo lang. Ja, ja. Ja, dat ja. Is, uh, ja, wel, joh, ja, maar, ja, maar ze komen omdat zij de vriezer komen. Hè? Dus. Uh, ja. En dan partygranalen. En uh, uh, wat maakt dan partygranalen zo lekker dat het jouw lievelingsnachtsnack is? Nou, het, het is zo. Het is ook de manier waarop je die eet. Ja. Je pakt zo dat staartje. Je hebt zo'n klein bakje met van die Japanse sojasaus, daar dip je hem even in. Mm -hmm. Als een haring hang je hem boven je mond. En ham. Het is gewoon, het is, het, het is, het is gewoon even nog een soort. Genieten nog even. Okay. Niet een soort bak friet eh, eh, naar binnen schuiven, doe ik ook wel eens. Ja. Maar partyganale, dat is een moment met jezelf, is dat. <laughs> Eet je ook wel eens partyganalen met iemand anders? Dat je denkt van jongens, wacht even, ik bak wel even een <laughs> van party partyganale voor, voor de hele gang. Minder, minder. Maar echt iets van. voor jezelf, ja. eigenlijk. Ja. Dat realiseer ik me ook nu pas hoor? Ja. Nee, ja, maar dat kan. Dat kan. Ik heb uh, donderdag, er de, de kwam hier een, uh, een uh, meisje bij Radio 1, uh, woensdag was dat, met uh, sperrips. Oh, We hadden het over thuisbezorgd oh, en zo. Uh, en, en, maar dat heb ik dus meegenomen. Uh, de, dus de sperrips, want niemand had er nog zin in. Dus toen heb ik later, heb ik dan de volgende dag in de oven gedaan. Lekker. Weer opgegeten. En ik heb daar echt letterlijk mijn mouwen voor opgestroopt. Oh, en ik had echt gewoon voor, voor mezelf zo'n zo bak spareribs had ik. En die heb ik zo allemaal opgegeten in mijn eentje. En ik dacht van, als hier iemand bij was geweest, waren die hele spareribs een stuk minder lekker geweest. Omdat je gewoon lekker je eentje... Ik Weet in je wat eentje. ik ook soms heb? Ik heb net als alle andere vrouwen van Nederland, dat als je modeblad openstaat staat en de slaat, dan zie je de meest fantastische vrouwen die er ook altijd top in vorm uitzien. Mm -hmm. En dan kijk ik ernaar en dan hebben ze een mooie kleding aan en dan geniet ik hem van. Maar dan denk ik toch, maar kan jij, met je 5 miljoen euro per jaar die je verdient, een topmodel verdient natuurlijk ja. kan jij op vrijdagnacht party gaan halen? En dan denk ik niet, hè. En dan is het antwoord nee. En dan denk ik, zie je, ja. ik sta toch nog aan de juiste kant van het verhaal. Ja, nou gelijk, hè? Party gaan halen. Ja, precies. En je had nog een verhaal over, over Miami, zei je? Ja, ja waar uh, nachtsnacks. Uh, To the next level gingen. Ik uh, was ja. uh, een jaar of twee, misschien drie jaar inmiddels alweer. Geleden was ik in Miami. Mm -hmm. Dat was voor werk. Gingen we een reportage opnemen. En ik maak er altijd een soort gewoonte van ik probeer zo vaak mogelijk... in het buitenland naar een stripclub te gaan. Waarom? Omdat ik dat gezellig vind, dat ja. ik wel. En ik ben altijd benieuwd of er dan verschil is tussen stripclubs. Niet echt, maar ik blijf, ik blijf zeg maar de proef op de som nemen. Het ja. waren we naar een immense stripclub gegaan in Miami. Echt... Uh, ik denk dat vier keer de Paradiso zou er wel in nou, nou, drie keer de paradijs zou. Echt okay. een grote, en, toen, en net toen je dacht dat je alles had gezien en alles had meegemaakt, kwamen we buiten. Yeah. En toen stond daar op de parkeergarage een meneer met een pick-up truck. Heel mooie kleur groen ook, zo'n soort felle kleur Miami groen. Yeah. En achter in die pick-up truck werd er gebarbecued. Ah. Om vijf uur s ochtends. Wow. Toen dacht ik, dit moeten we ook in Nederland. Ja. Yeah. Lekker zo. Als hè? dat komt, dan zet dan. Ja, dan, dan, ah, dat kom... was zeker precies. Had je op dat moment, exact daaraan had jij behoefte. Waarschijnlijk. Ik heb altijd wel behoefte <laughs> aan barbecue. <laughs> Goed, jouw favoriete nachtsnacks thuis? Laat het even weten, 0801-121, 0801-121. Dankjewel Siraj. Dan ga je nu langs een uh, snackje halen. Ergens? Nee, nee, nee, ik, nee. Uh, ik hou mezelf in. Maar misschien als ik thuis ben... Je hebt ook niet gedronken natuurlijk. Maar nee. misschien straks nog een paar patignaaltjes erin. Nou als ik, als ik, <laughs> nou, als ik het verdien, <laughs> als ik het mag van mezelf. Als je het doet, laat het even weten. Doe ik. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè. wel, nee. uh, Pietje Puk, klopt dat? Hallo? Hallo? Hé, hey, is het echt Pietje Puk? Nee, ik dacht het niet. Nou, dan staat hier op mijn lijn. Op, nee, stond Pietje Puk, maar goed, hoe heet je? Ik ben lekker bij, je, man. Ja, zo. Hey, Aad! Hey, Hoe is het? Hey, tukka! Altijd beste wezen, <laughs> nog! Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Waar was je, man, vorige week? Ja. Ik kan nu in de beurt, geloof ik. Weet ik weet wat ik kan. Oh, ja, ja, dat was een gekke huis, joh. Er waren dus uh, uh, nieuwe universities, hebben we. Dus nieuwe, een nieuwe, hele nieuwe redactie hebben Oh, dat ben ik lekker mee. Ja, ja, moet je allemaal weer leren kennen. En ja, zij jou maar, ook. Zoals je weet, je bent mijn favorite host. Dat is mooi om te horen, hè? En eh, nog allerbeste mensen. Ja, jij ook, jij ook. Hey, heb jij wel eens een keer dat, jij, uh, dat je s'nachts thuis komt van een gezellig feestje en dan heb je een borreltje gehad en dan denk je: denkt van ja, ik moet wat eten. Ik moet. Bij de leven al. Bij de leven <laughs> <op>. <laughs> en wat eet je dan? Wat vind je het lekkerst? Nou, ik hou absoluut in zoet eruit. Ik hou ja. niet van. Dus ik heb alleen maar hard Oké, okay, dus, dus uh, ik ben het wel met je eens hoor, ik houd niet van zoetigheid. Dus gewoon maar chips dat, en zo. Dat zijn meestal zijn dat ja, visproducten en ik, ik, ik geloof dat dat meisje, dat die vrouw die natjes had. Ja, sorry, ik dacht hè? dat ze gambas bedoelde. Ja, ja, ja van, die, van, die, van die grote granalen zijn ja, dat jullie dat. Ja, ja, die vind jij ook lekker. Ja, ja. alle granalen en specifiek onze granalen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar alle al, al grote vis en die. Ja, eh, ook veel kaassoorten, bijvoorbeeld de mm -hmm. die deze kaasje en de uh, rotsvoor en, en Camembert oh, en weet ik veel wat. Lekker. Maar ik koop ook uh, regelmatig loop van die grote bussie, bij die Turk of een Marokkaan, mm -hmm. maakt niet uit, en daar zit van die uh, geitenkaas in. oh in, ja. in geraspen gr of, of, uh, nee, of blokken? De, ja dat zijn uh, ronde uh, schrijfie ja. in een grote uh, uh, metalen uh, doos ja. van 30 centimeter hoog ongeveer en ja die zijn door zelf gesneden en die zijn echt uh, heel pittig en uh, zoutig. Ja. En het is gewoon een, een genot om dat bij een bordje te drinken. Nou, dat klinkt, dat klinkt heel erg lekker. Maar en, en dan, en dan uh, uh, maar dat heb je dus wel eens dat je denkt van... weet je wat, ik maak even zo'n bus open. Als je ook gewoon als je alleen bent of zo. Hè? Maar dat is natuurlijk een beetje het principe achter een nachtsnack. Dat eigenlijk alles kan. Op een gegeven moment ben je gewoon de schaamte voorbij. En denk je, kom mij het schelen, ik ga lekker eten. Dat heb ik altijd in, huis, in de <laughs> keuken staan. Leg eens. Maar een andere kaassoortie. Bijvoorbeeld de schimmelkaas, wat jij rotsvoer en die ja die in de mm. Dat zijn hele zachte eh, kaassoortie. Mm. En dat is gewoon heerlijk bij een man. Ik uh, het water loopt mij in de mond, door al die uh, kazen die je opneemt. En waar? Ja, ja, daar krijg ik meteen honger van. Ik heb het water in de mond als ik jou hoor. Nou heel goed. Goed een lekker programma. Goed op te horen. Dankjewel Aat. ik spreek je en. laat weer hè? Mazzelenboogum. Bye bye. Hoi hoi hoi. Uh, wat is jouw favoriete nachtsnack? Laat het weten via 0800-1121. 0800-1121. Natuurlijk ja, spitsen natuurlijk. Broodje falafel. Uh, Duremdeuner. Kapslom. Haha. <laughs> Alleen als je eind geweest. Ja. Midnight snack. Chips, Kaasvlee. <laughs> en uh, ja, als ik dronken ben, je maar uh, Turkse pizza. Ja, midnight snack. Nou, uh, sushi, nee, uh, kroket. Bami <laughs> een patatje met. Of een kaasvlee. Oh, ook pop. top. Nee, dat is echt top, kaasvlee. lekker. Wie jouw favoriete nachtsnack? Laat je weten via 0801121. Uh, die jaar van de tegenwoordig heeft uh, de popprijs gewonnen. Je hebt het net gehoord, hè? Met woorden als uh, shanky. <laughs> Dit is allereer. VA op mijn hoek, go 2 meer chineel dan coco. Via ze voor, meer stijl dan een homo. Oh, so soon, I'm my hot go 2 I'm a This is also good. Kom, is homo, maar doe die met die hoze. smooth, I go move closer. Ze zijn groepen, het erdoor moet te poepen. Hoe nog het doe jij ik zal ze niet vervloeken. Het is niet hun schuld, daarom fuck je moeder. Ik weet zeker dat ik niks van je aan heb. Want ik ben slechts jij en ik ben arm ah, Ik ben zo blij dat ik ben wie ik ben. Dat ik ga waar ik ga, dat ik sta, bla bla bla. Die schellen dood door die boys gaan innen. Kinnen omhoog, borsten vooruit. Maak je in de hand om de borsten voorbij. Het is zo simpel, bespaar je de rimpels. Ja, de wijn staat in ja. mijn gempen. Gemaakt op de pimpen. Jij op de fronten, altijd in je oog goed. Neder zo hoog toe. Op. Hollen naar de bolle, die ballen, god die houdt zo omhoog. Want zeg maar zo. even de Twitter te bekijken. Uh, Alet, die zegt een kaassoefleetje met currysaus. Mmm, lekker inderdaad, ja. Even kijken Sandra die komt met een eitje bacon, oude kaas en mayonaise. Ook lekker. En Stefan, die zegt... Uh, zo net iets te ranzige tosti... met harde randjes en veel curry. Oh. Water loopt mij in de mond. Wat is jouw favoriete nachtsnack? Laat het weten via 0800-1121. 0800-1121. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Luc. Dat daar is. Le, daar is Kees! Mogen wij ja. nog de beste wensen tegen elkaar zeggen, Kees? Of is dat. Ja, uh, kan denk het ik denk dat niet dat nog net kan. Vanavond <laughs> gebeurt dat ook. Ja, toch? Wij hadden hier een. Uh, Jij ja, vertelde ook wel wat over jezelf. <laughs> wij hadden hier in de kerk een, een soort nieuwjaarsconcert. De hele kerk zat vol met. Uh, Karel of dat was goed, man. Oh, dat is die, Krij dat die, dat is die man met die. Uh... De tango ja. van Maxima. Ja, de ja. traan die, uh, kreeg hij voor elkaar. Hè. Okay. Dat was leuk hoor. Oh ja, ja mooi. Dat leuke ja. Ja. ja, dat heb ik wel eens gehoord dat het wel mooi is inderdaad. Ik zag hem de ja. laatste keer op tv. Ja, cool. Dus, hey uh, uh, Kees, uh, uh, hak jij er wel eens een keer een uh, snackje in als je een borreltje hebt gehad? Ja, nou, ik eet dan iets. Uh, als ik. Uh, als ik bier op heb, normaal zou ik er niet aan moeten denken. Gewoon euh, zwarmen, maar dan neem ik... Hier zit ook een zwarmazak in Woutigem. Mm -hmm. Een broodje is warm gezond. En daar zit dan paprika in en zo. <laughs> en dan bestel ik er ook nog een bubbel knoflooksaus bij. Nou, dan moet ik echt de volgende dag niet bij een klant komen. Maar dan kan ik er echt van genieten. Ja, nee, dat Terwijl, was... Uh, ja, normaal niet hoor. Dan vind ik dat eigenlijk uh, zo smerig. Stom ja. is dat, hè? Som soms ja. dan, dan heb je eten en dan denk je van... Ja, dit zou ik in... Als ik, als ik gewoon uh, normaal op dinsdagmiddag zou ik dit nooit wegeten, Maar uh, uh, nu op, uh, op zaterdagnacht denk ik van... Oh, lekker. Ja, dat is ja. altijd zo. Gek is dat ja, inderdaad. De kerk ging vroeger uit en nou dan... Uh, ja, ik fietste ook wel eens die tent binnen dan. En dan hard bellen. En dan, net voordat ze eruit sloegen met de fiets... dan ging ik gauw weer naar buiten, weet je wel. <lacht> <lacht> <lacht> maar, en, en, uh, maar die zwarmere gezond, dat is natuurlijk niet echt gezond. Ik bedoel, nee, er zit dan wel paprika ja, in, maar ja. Het is, uh, het is ook geen schapenvlees. Ik weet niet of het is, gezond. Maar het is volgens mij gewoon varkensvlees. Ja. weet ik het allemaal niet. Het is gewoon... Het is gewoon heel raar spul. Eet je dat ook wel eens? Ja, ik eet wel eens zwammen, maar ik ben dan meer, als ik dan bij zo'n zaak ben, ben ik meer van de, van de dunner. Uh, en die, uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik dan lekkerder of zo. Dat, dat, dat, ken je dat? Brood, broodje nee, dunner? Dat nee? Nou, dan moet je een keertje nemen. Dat is wel lekker. Dat, uh, je hebt dan, dat, dat zit aan zo'n zo uh, ja, zo groot rond ding. Is dat. Die hangt dan aan zo'n uh, zo staaf. En dat, ja. dat wordt dan rondgedraaid en dan wordt, dan langzaam wordt dat langzaam ja, gegrild. Dat is toch zwaar, maar? Ja, maar dat is zwarma en uh, dunner heeft dat ook hoor. Het is wel, ja. Volgens mij is, is meel echt opgebakken. Nee, maar dat is de, dat, is dat de allemaal plakjes vlees op zo'n schijf, wat jij zegt. Dat snijden ze dan niet zelf, doen ze in een koekenpan, zetten ze dan daaronder, dan gaan ze dat een beetje door elkaar roeren. Ja, ja misschien of het is zwarma of het is dunner, ik weet het nou, niet ik precies. Ja, dat is vragen hier. Ja, het is wel, uh, ja precies. ...echt heel veel gedronken heb, dan ga ik gewoon dan dunner eten of zo. Want dan wil ik dat ook best proberen. Ja, nou, dat, dat is, maar dat is dus ook iets... Met heel veel... Maar, maar dat is wel... Het is wel echt... Uh, je, hebt, je hebt kebab en zo heb je... Kebab is aan zo'n spit. Ja. En, uh, en laatst... Ik was afgelopen zomer was ik in, uh, in Griekenland. Want ja, lekker goedkoop hè, natuurlijk op ja. vakantie. Uh, en uh, en daar, daar eten ze dus... Daar is het eten echt gewoon kebab. Maar dat is dan toch een beetje alsof je de hele tijd aan het snacken bent... ...op een of andere manier. Ja. En dat ja, klopt ja, Dat het niet. is... Het is, het is eigenlijk wel gaaf. Maar je moet. Je, je stinkt echt. Ook te vondag nog een uur in de wind. met al die saus. Ja, zo. het is echt. En we moet ook, en vaak ook saus. vaak knoflooksaus. of van die. Uh... Hoe heet dat? Uh, van die andere groen-witte groen sausen, sashiki en zo? Er zit vaak ook veel sperma in, hè? Daar doen ze dan ook nog in. Ach, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, maar dat geloof ik niet, hoor. Dat denk ik echt, volgens mij is dat een fabeltje. Ja, maar ik moet toch erg maken bij jou? <laughs> ja, maar dat, zelfs, dat... Ik denk dat het ook wel meevalt, maar... Ten no, eerste okay. te proef je het niet, en ten te tweede, nou, dat ja. <laughs> Denk ik het ook wel. Hé, hey Kees, uh, dank voor je belletje weer. Oké, okay, Luc. En uh, bedankt nog voor je kaart, ook, trouwens. Hè? Top. Nou, graag. kan hem zien. Ik zag hem pas na de kerst. Maar nee, <laughs> dat is mijn huis. Heel uit het licht brandt. En dan, dat huis, dat, dat doe ik dan vannacht van jou te bellen. Hè? Oh, dat is jouw huis? Ja. Ik vroeg me al af, inderdaad. Maar hij hangt in mijn kastje bij BNN. Hij hangt hij met een plakbandje okay, opgeplakt. Nou, dus, uh, leuk. ga er nog even naar kijken. Dankjewel. hè. Dag. Tot leuk. later. Hoi. Doeg. Dan gaan we naar uh, Mark. Mark, goedemorgen. Morgen. Hey, hoe is het? Goed. Heb jij uh, ben je aan het snacken? Nee, nee, nee, ik leg gewoon lekker in bed. Oh, oké. Okay. Je hebt ook niet echt behoefte nu aan om te snacken. Oh, wow, ontzettend. <laughs> ja, komt op het programma, denk ik. Hè? Ja, zeker. Dat gaat vanzelf. En waar heb je dan het, het meest zin in? Nu in van die uh, pepertjes met uh, kaas, een van die rode pepertjes. Oh, van die uh, bij, uh, uh, bij de grootste uh, supermarkt, die zijn echt heel lekker. Van die uh, Pe pepperdue is dat, volgens mij heet dat, hè? Van die... Ja, maar je hebt verschillende soorten, maar ik vind die van die uh, bepaalde supermarkten vind ik het Zo. Dat potje dat het haalt thuis, bijna niet eens. Dus als ik, ik heb wel eens dat, heel veel van die potjes kopen, dan kan ik het s'avonds keer eten. Maar ik ook veel eten is uh, een broodje van laffels. Oeh, zijn dat toch, van laffel? Ja, maar ik heb op de hoek echt zo'n tent die uh, het allerlekkerste is. Ja? Dus daar ben ik echt zo'n vaste klant van. <laughs> en wanneer ga je daar dan naartoe? Want dan is dat dan uh, gewoon door de week? Of is het dat echt dat, dat je denkt van, ik, ik, moet, uh, ik, ik, ik, ik moet het in het weekend houden, want anders, wordt het, anders loopt het uit de hand? Nee, ik hou dat meestal in de, in de peiling. Ik doe het vaak wel met weinig saus en zo, maar wel. En ik eet ook niet zoveel kaas in verhouding, dus ik hou dat wel een beetje in de, in de peiling. Ik heb vandaag nog in de kou staan wachten op een broodje hamburger. Komt te vaak zo uit. <lacht> <lacht> ik sta ook wel eens in de kou. Op zaterdagmiddag uh, heb ik boodschappen gedaan... en dan staat er altijd zo'n Lumpia-teentje naast de supermarkt. En oh ja, dan, kun dan waait het dan zo lekker. Ja, en dan kun je dan voor... Ja, precies. En dan, die, nou inderdaad, als, hoe harder het waait, hoe meer, hoe meer trek ik krijg in die loempia's. Want dan waait dat gewoon die frituurlucht in mijn gezicht. En dan, dan trek ik dat echt niet meer. En dan, ja, dan, dan moet ik gewoon zo'n klein mini je halen. En het liefst twee. Ja, ja, absoluut. Valt niet, niet op te werken op een of andere manier uh, tegen zoiets. Maar ik heb, ik heb eigenlijk altijd zo rond een uur of tien, tien elf ik dat, uh, dat soort ideeën. Ja, ja. En, en geef je er altijd aan toe, of is het ook wel eens dat je denkt van nou, ik, ik nu kan het echt niet, ik ga nu gewoon voor een appel? Nee, ik, ik, heb ook wel, ik eet ook wel eens gewoon, regelmatig gewoon brood. Of, uh, brood met sambal vind ik trouwens ook heel lekker. Hmm. Als je eigenlijk, maar dan, dan een hele lekkere Batjak B sambal, dat is heel lekker. <laughs> dan eet je gewoon een potera met sambal? Ja. Oh ja, die party snacks. Ja. Mag ik nog even zeggen? En ik had nog iets over een boek te vertellen. Okay. Die party snacks kan je ook bij, uh, weet je wel, bij die worstel krijgen, bij die uh, supermarkt. Ik heb je ze gewoon in, in zo'n verpakking? Van die, van die rode party snacks bedoel je? Ja, daar zit dan een sausje bij. Oh ja. Hm. Wat voor een boek heb je dan? Het ja, boek heb ik echt ontzettend om in de deuk gelegd. Daar luister ik ook al veel naar radio. Dat een jaar of tien uh, geleden was dat man geweest. Ja. ja. Een boek geschreven over nachthonger. Uh -huh. Zodat mensen al geslapen hebben. En dan echt wakker worden. En denken: van joh, joh wat zullen we eens gaan eten? En dan de meest schone combinaties met elkaar doen. <lacht> en wat voor combinaties kwamen uit dan? Oh, dat weet ik niet meer, maar dat kan je misschien wel vinden op internet, dat boek, dat, dat, dat moet gewoon... Dus, dat is van een jaar of tien jaar geleden, ja, dat is gewoon echt goor. Ja. Dat ik zelf echt nooit zo doen. Ja, ik heb het ook al, hè. soms, ik, ik, sterker nog, ik heb wel eens, um, vroeger, toen ik een jaartje of vijftien was, zo'n woning natuurlijk nog bij mijn ouders, en toen, dacht, en toen had ik ook altijd trek s'nachts, of nou ja, s'avonds of weet ik veel later toen was, en toen had ik van die was gekocht, die dan, oh. uh, met, met die oude man op de voorkant, ken je dat? Zo'n klein grilwosje zat dat zo'n oude man als plaatje op de, op de voorkant. En uh, dat is dan, oh, ik denk dat. Dat kan of zo zijn. Ja, je. nou, het is echt zo'n zo bolletje is het meer. En, ja. uh, maar het is, is denk ik een centimeter of tien lang. En toen had ik zo'n grilwos gekocht. En toen heb ik dat, uh, dat, die verpakking opengeknipt zo in. En heb ik in mijn bed zo die hele grilwos naar binnen zitten werken. <laughs> nou, eerlijk was het toen. Kon, kan me nog. En daarna heb ik echt een tijd lang geen grilwos meer gehad. Maar nee, vond ik best, echt ja. verrukkelijk was het. Oh, ik heb hoor joh. Ja, om er zijn zo verschrikkelijk veel lekkere dingen. Waar je echt helemaal raar van? Me. <laughs> ja. Ik ga even op zoek naar het boek Goor en Nachthonger. Dankjewel Mark. Ja, iets van. De, op, op, het, op, de, op de zoekterm Nachthonger moet je het kunnen vinden. Dus ga ik even naar zoeken. Dankjewel hè. Oh, Oké. Okay. Joe, nee, slaap ja. lekker en uh, eet makkelijk. Ik wil heel burgertje, lekker, ze deken nog een keer aan. Heel goed, doe dat. <laughs> Doei. Oké. Okay. Eh, oh, ja, ja, ja. uh, even kijken op Wessel. Goedemorgen. Hallo Wessel. Oh, hallo, hey, sorry. hallo. <laughs> was je uh, slaapgevallen? Nee, nee, nee, ik hoorde wat rare geluiden. Dus ik dacht, oh. ik weet niet of ik in de uitvinding was. Nu wel, maar, nu wel. Um, nu wel, ja, ik hoor het. Um, ja, mijn rare nachtsnack. Is, het is wel een hele, hele rare nacht. Mm -hmm. um, als het er is, als ik het in mijn koelkast heb liggen... dan eet ik het liefst een broodje met salami, augurk en curry. Dus een boterham gewoon met salami, augurk en curry. Hoe... Waarom is dat jouw favoriete nou, nachtsnack? Het is, het is lekker omdat het uh, koud en harder tegelijk is. Dus het is een beetje... <laughs> ja, het is heel vreemd, maar het is echt heel erg lekker. <laughs> <laughs> en wat maakt het dan zo lekker? Waarom is het dan... Bedoel, ik, kan, ik kan... Het lijkt me wel lekker, maar het lijkt me ook weer niet de nachtsnack. Ja, dat is waar. Maar het is... Ik, ik, um, ik hou s'nacht niet zo van vet eten eigenlijk. Mm -hmm. En het, het liefst smeer ik dan gewoon een boterham. Um, dat is één keer wat er gewoon in de koelkast lag meteen in de nacht. Dus ik dacht, nou ja, ik probeer het maar. En toen was het echt was het perfect... Dat was perfect. Maar ik eet het alleen maar s'nachts. Dus uh, overdag uh, wil ik er niet meer gezien worden. Nee, maar ik denk ook als jij al gurk en uh, curry en salami naar binnen zit te hakken overdag, dan, uh, dan, uh, dan willen andere mensen ook niet meer met je praten natuurlijk. Want dan, uh... Nee, precies. Dus daarom is het, het handig om s'nacht te doen. En is er dan ook een soort, is er dan ook iets, dat het een soort ritueel is, dat je dus alleen in je keuken staat en denkt van nu ga ik die boterham klaarmaken. En dat het dan ook. Uh, moet er ook boterden trouwens? Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Een beetje boter, ja. oké. Okay. Ik, uh, ik vind boterhammen sowieso lekkerder met boter. Ja. Ik, alles is zo droog gehad. Ja, dus vind uh... ik ook, of vind ik ook. Ben het een met je eens. Dus dan, maar dan ga je dan echt als een soort ritueel die boterham klaarmaken? Ja. Ja? ja. <laughs> maar ook um, wat ik trouwens laatst ook heb gedaan, het was een beetje standaard. Maar mm -hmm. ik had van de bugles gehad en dan van dat um, spuitkaas. Oh ja, van, van die in zo'n zo zo tube. Ja, en ik heb niet eens moeite gedaan om te gaan zitten. Ik ben gewoon... Ik ben blijven hangen op mijn aanrecht. Ja. En uh, daar heb ik een hele zak met uh, spuitkaas en bugles naar binnen geweest. Ik heb, ik, uh, ik heb in de week tussen kerst, oud en nieuw, was ik vrij. Ja. En toen waren die dingen in de aanbieding uh, bij een supermarkt. Die, okay. sp die spuitkaas. En toen heb ik daar ook iets van vier tubers van gekocht. En ik denk ook al vijf, zes zakken bugles. En ik heb ja. precies hetzelfde gedaan Ik heb denk ik in een week tijd heb ik gewoon vijf zakken bugles naar binnen zitten werken met oh, die Ja, dat is lekker, joh. Maar je moet wel die, uh, je moet wel alleen die, uh, die, die een beetje neutrale hebben met kruiden, ja, niet, niet die pittige. Dat is waar. Dan... Niet met ham of zo. Nee, uh, oh, nee, nee, nee. Oh, dan moet je gewoon ham eten. Ja. Dat, dat, dat, dat, precies, precies dat wessel. Ja, precies. Goed, een bruine boterham met salami, augurk en curry. Heb je hem wel eens een keertje voor iemand gemaakt, of is het echt iets wat jij voor jezelf houdt? Ik heb wel mensen proberen te overtuigen, maar ze geloven me niet. Nee, ze gaan, ze gaan toch voor de... Ik dacht, ik probeer het via de radio. Ja, ja, nou, ik, ik hoop het. Ik ga zeker uh, morgen, als ik trek heb, dan uh, ga ik er even eentje maken, denk ik, hoor. Ja, wel snel, dan. Ja, wel snel, ja, zeker. Sowieso na twaalf, okay. absoluut. Dankjewel, hè, Wessel. Oké, okay, doei, doei. En, en eet makkelijk zometeen. Dankjewel. Hoi, hoi. Jouw favoriete nachtsnack stuur je door naar 0800-1121, 0800-1121. Gewoon echt van die bankhangen-snacks. chocola. Een tosti met pesto. Dan daar overheen een plakje ham. Dan daar overheen 48 plus kaas. Allerlekkerste. Nee, ja, chips of zo. chocoladekoekjes, chips, uh, dat soort dingen eigenlijk. Uh, nou, als ik nog bij machten ben om iets gezonds te eten, als ik nog bij mijn verstand ben, dan uh, eet ik meestal gewoon iets gezonds. Uh, een hamburger. Als ik ben bij meestal stap is het een patatje met. Of gewoon uh, zo'n knekkerbrood met, uh, met kaas of zo, weet ik veel. En dan daar overheen een heel klein beetje, maar ook een heel klein beetje gesmolten boter. Witte boterham erop, 2,5 minuten in de toste ijzer en dan opeten, dan gaan slapen. Heerlijke nacht. Slapen we zo. Ach, dat roos. Oh, wat is jouw favoriete nachtsnack? Laat het weten via 0800 1121 0800 1121. Waar ga je echt helemaal, waar je helemaal gek van? Ik heb dat ook een beetje met, uh, met van die hamburgers bij, niet bij de grote GDM, maar die andere, de concurrent. Oh, als ik dat opeet, lekker joh, dat het zo'n beetje langs je lippen eruit. Kijk je grappie. Leuk zoet als een sappie.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 Kom, hou, papierlijk worden groot. De wereld is weer plat, ja. Op je polenpips na een golf lengte afstand van je lichaam, Ze is van spectrale passen, oh, van hartse krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Soms als ik naar de open zelfs als ik voor de deur ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik al vloch in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik luusoo in de sky met diamonds om mijn nek, diamonds om mijn nek. Luusoo in de sky met diamonds om Jij yeah, jou alleen nog maar jong. geen centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn de hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterven, stop maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank, men probeerde hem te zeggen hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat die crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een moeke prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt me steeds brood op een klankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, te is dankje De wereld is verplakt, ja Op je polenpipsna Goh, love een afstand Van je hemel lichaam Ze is van de hoe oh, een hartse klachten. Hoe losgepast toen ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd, als je naar me kijkt. Ja, ze is praktisch. de me galactisch. Sorry als ik open drijf, stel eens ik naar nou boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik Sterrenstof. van de jeugd van 4-7. Luke Ikkink. Uh, Kaching Merchandising vraagt op Twitter. Ed Luke, ik draai nou bewust twee keer achter elkaar de jeugd. Ja, dat klopt inderdaad. Ze hebben de popprijs gewonnen. Dus dit uur draaien we alleen maar de jeugd. Want tegenwoordig, mocht je nog uh, suggesties hebben, laat het maar even weten via de Twitter. Ed Luke is dat. En je kunt ook achterlaten wat je favoriete nachtsnack is. Mark, die deed het ook. Die zegt de heerlijkste nachtsnack. Een Turkse flap met vlees. Klinkt vies. Oké. Okay. Uh, even kijken hoor. Thomas, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het, Thomas? Ja, goed. Heb je al wat uh, naar binnen zitten? Schransen om half vijf? Of uh, heb, je, heb je het. Uh... Hoeft het niet? Was niet nodig. Nou, ik, ik heb net gewerkt. Ja. En uh, we zitten nu in de auto. Misschien hebben we zo nog wat naar binnen, naar binnen gooien. Ja. Maar uh, ja, zullen dus we verwachten tot we weer een het tegenkomen. <laughs> dat is wel vervelend, hè? Soms heb je, heb je echt ontzettende honger en echt zin in, in iets... en dan kun je niks vinden. Dan is er geen eten te krijgen ergens in de buurt. Verschrikkelijk is dat. Ja, dat is echt balen. En wat doe je dan? Je maag maar te knorren Ja, oi, oi, oi, oi, Maar stel, je kan wel iets vinden. Wat wil je dan het allerliefste hebben? Wat, wat is je lievelings? Nou, straks wel, wel iets warms, eigenlijk. Oké. Okay. Zoals? Uh, het liefst een, uh, een Turks uh, pizza, een Ja. ja. Wat, wat is het ook weer, een Turks pizza? Want ik zie het al wel staan, maar dan weet ik eigenlijk nooit goed wat het is. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort, soort heel dun pizza, beeg, en dat is dan gebakken. Mm -hmm. En er zit dan wat, wat groenten op, en hoe uh, noem je dat? Gebak? Uh, ja. Zoiets. Mm -hmm. Ja, dan wordt het opgerold. En dan heel veel knoplaksuis erbij. En dat, dat is lekker. <laughs> maar is het, denk jij, lekker. Euh, euh, s'nachts als je, als je net een tikje te veel gedronken hebt. Of is het ook lekker op de woensdagmiddag? Het kan, het kan allebei. Ja? Maar, dan, ja? maar dan. Ik denk dat het lekkerder is als je hebt gedronken. Ja, met knoplaksuis wel. <laughs> <laughs> Kun je je nog herinneren. de eerste keer dat je zo'n Turkse pizza nam? Ja, dat weet ik nog. Wanneer was het dan? Ja, ik denk dat het een jaar of zeven geleden is. En uh, we waren op familieweekend. Ja. En toen was ik met mijn oom in de stad. En die zei van, ja, wil je wat lekkers. Dus ik zei, ja, tuurlijk. En uh, nou, ja, die kocht een uh, Turkse pizza voor me. Ja. Nou ja, dat ging wel goed in. <laughs> ja, ik kan me voorstellen, ja. Dat was wel, als een soort ontdekking was het voor je. Ja, dat was echt een ontdekking. Yeah. Stel dat er is geen Turkse pizza te vinden... Hè, en je bent thuis en je hebt dus alleen maar de spullen... die je nu in huis hebt. En je, hebt, of, nou, je bent nu, nu onderweg. Maar stel je bent thuis en wat je nu in huis. hebt, Wat zou je dan nemen? Omeletjes. Omeletjes. Oh, dat is ook slim <lacht> natuurlijk. Ja, je moet iets vets <lacht> hebben. Gewoon een eitje oppakken. Heerlijk. Ja, ik heb alleen maar eieren in huis. Dus, uh... Dat is wel slim. En misschien kun je er dan nog even wat uh, zout en peper doorheen doen. Een klein... Uh... Nou, als je massel hebt... Dan heb je brood en kaas. En dan doe je brood, boter, kaas. En daarbovenop het ijs, zodat het kaas smelt. Ja, en met heel veel geluk ligt er nog een zakje boerenomelet. Ja, oh. Van die kruiden er die heen, kruiden. Dan, dan maakt het, uh... oh. Goed, Thomas. dankjewel. Ik heb uh, inspiratie opgedaan, denk ik weer. Heb geen honger te krijgen? Nou, wel, verschrikkelijk is het echt En voor mij is het ochtend, want ik heb nog even geslapen ook. Maar ik heb, ik heb zin in Turkse pizza en in eieren ineens. Oei, oei, oei, heerlijk is het. Goede tijd om te eten. Ik kan, ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Thomas, dankjewel. Hè, en tot later weer. Is het Doei. Even kijken Ad, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat eet jij als jij uh, een beetje gedronken hebt en, uh, of misschien gewoon laat thuis komt van werk en denkt: ik heb geen zin meer om te koken, ik moet iets hebben. Korndogs. Korndogs? Ja. Wat zijn dat? Dat zijn uh, hotdogs uh, op een satéprekker. Ja. En uh, die zijn uh, in een soort marinade van maismeel uh, gefrituurd. Aha, dus hotdogs? Een... Met maismeel ja. eigenlijk. Ja, en dan kijkt men zo'n kokonlaadje eromheen. En die, uh, die komen uit de frituur? Uh, die hadden ze ooit een keer bij een welbekende frituur. Ja. En van een bekend merk en een supermarkt. Maar uh, helaas is het nergens meer te krijgen. Heel Ze zijn, Ze zijn uit, uit de handel gehaald, jouw, jouw lievelingssnack. Uh, ja, het is niet zo uh, bekend denk ik. Het Misschien daarom. Uh... Ik zie hier uh, plaatjes. Ik heb er heel even gegoogeld op, uh, op, uh, op Corndock. En uh, ik moet zeggen, het ziet er wel echt uit als een nachtsnack. Echt iets wat je naar binnen. Want het is dus eigenlijk gewoon een worst op een stokje. Ja. <laughs> Wat was de eerste nou, keer dat jij een corndog at? 98 in 1998 uh, in Amerika. Oh, want daar, uh, daar verkochten ze al die, uh, die corndogs. Op elke hoek van de straat. En, en, en waar was dat dan? Was dat in, in een grote stad of, uh, of in de bush-bush ergens? Nee, dat uh, was uh, in Clearwater. Ah, uh, Florida. Is... Oh, oké, okay, Florida. Oké, okay, oké. Okay. En, en toen dacht je, dacht je meteen van dit is iets wat ik heel erg lekker vind? Je <laughs> dus jij op zoek in Nederland naar die corn dogs of, of kon je ze überhaupt al niet vinden? Mm, nou, uh, een bekend merk uh, van een futuristmarkt uh, mm -hmm. en, uh, en de supermarkt, die verkochten ze. Maar op een gegeven moment uh, ja, waren ze niet meer in de schat. Hmm, en, en jij ja, ja, was vergeten om even een paar dingetjes in te slaan en, uh, en, en, en ineens zat jij zonder nachtsnick. Ja, maar ik heb ondertussen wel al het recept gevonden. Je kan ze zelf maken. Oh, je kunt, ze, je kunt ze zelf maken. Vandaar dat je wist dat het maismeel was en zo. Ja. Heb je ze al een keer zelf gemaakt? Ja. En? Nou, ik moet zeggen, als je ze zelf maakt, zijn het veel lekkerder. Ja, echt waar, joh. Maar ja. dan, dan wordt het wel haast weer bijna een beetje soort... Ja, dan wordt het haast een ambacht. En dat is nog net niet de bedoeling natuurlijk bij nachtsnak. Eh, nachtsnak is gewoon de bedoeling zo snel mogelijk nee, aankomen. Nee, mogelijk... Overdag, overdag... Uh... Dat je er een paar maakt en dan heb je ze vanavond altijd. Oh ja, dus je, je, ja, dan ga jij smiddags wel even een paar, vast een paar corndokjes klaarleggen. Ja. Ah, ja, En dan kom je thuis en dan weet je, op mij liggen ja. in de koelkast te wachten, corndoks. Ja. Dat is slim hoor. Ja. Heerlijk. Ad, ik ga er, uh, kun je er een keertje eentje voor mij maken? Ja, kan zeker. Nou, lekker. Ik, uh, ik wacht met spanning en met smart, want het ziet er goed uit op internet, moet ik zeggen, die corndoks ja, maar je kan ze ook uh, met uh, verschillende, zoals kaas en of zo. Ja, je kunt, uh, door. je kunt een beetje variaties maken. Ja. En en dop je hem dan ook nog in een sausje of, uh, of dat niet? Natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ja, gewoon een je, je mosterd, ketchup, mayonaise, dat kan allemaal. Sweet chili saus. Oh, Van alles. Echt ad, je hebt goed bekeken. Dank je wel hè voor je verhaal. Oké. Okay. Joe, groeten. Hoi. Hoi. Zomers voor de haistroken en de Zometeen. Jouw nachtsnek. Laat het even weten via 0101121. 121 0801 uh, Favoriete nachtsnack van Korg komt er zo meteen aan. En dit is de doorbraak hè, van de jeugd van tegenwoordig. Ze wonen de poprijf, Wat gebeurt. Met een ship, kijk dat zurt, man. Je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt, wat gebeurt. Je bent een MC de front, man. Je komt niet op de grond, tot de grond, tot de grond. Ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het was niet goed als ik wie flesjes in bezit. Dan ben ik pas dank yo. voor je zo, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pikje kan een lubbytje tappen. Staat de space maar ik ben niet van start. Trek ook geen bas à maar ik breek wel je nek. Komt alleen uit mijn achterste ha, Moeders met dochters, ze verrachten maar Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben taag van de eerste klasse En je wast je handen altijd onze klasse Kijk maar aan je weet precies hoe laat het is, fuck De rest is geschiedenis. Je zo. bent een champ, kijk dat soort, maar je weet niet wat gebeurd. Gebeurd? Gebeurd? Gebeurd? Gebeurd? gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC, ziet dat klomp, maar je komt niet op de grond. Tot de grond, tot de, de, de, de, de grond. Je bent een MC, ziet mijn crown, maar je weet niet wat is niauw. Wat is now? Wat is now? Je bent een champ, ik klaar. Je bent niet bodybuilder, bodybuilder, bodybuilder, bodybuilder. Wat is niet jouw kraam? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Kun je zo met de buur? Zijn het piees voor katten? Zelf gewoon plus duur. En ben je bodybuilder, druk figuur. Voor alle vrouwen en chickies. Van jouw witmus, prikkes, heb je fout in betalen. Show We houden de chicken. Bouw dit, bouw dit als een gek met al het goud in mijn mickey Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky Je bent een shit, kijk dat soort maar Je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd Wat's gebeurd Je bent een dat front, Maar je komt niet tot de kron Tot de kron Tot de kron Je de van die uh, van die worstenbroodjes die je gewoon kunt halen bij de supermarkt en dan het liefste de goedkoopste de goedkoopste versie of ook bij de supermarkt te halen van die broodjes hamburger... die je dan in de magnetron kunt doen... en die dan binnen een minuut klaar zijn... en waar dan zo'n plakje van die plastic kaas op ligt. En dan doe je ze in de magnetron tegelijk... en dan 1 minuut 20, in mijn magnetron in ieder geval... en dan haal je uh, het bord er weer uit... Dan doe je ze open en doe je veel mayonaise, veel ketchup op. En leg je het broodje weer bovenop die hamburger. Zodat... En dan doe je het een beetje aan, zodat een beetje die mayonaise en ketchup zo er langs uh, uh, glijdt. En dan, uh, dan ga je aan, uh, aan tafel zitten of uh, achter de computer. Want dan, hè, dan ben je toch al slecht bezig, dus dan kun je net zo goed maar meteen even een beetje gaan, gaan flauwe sites gaan be bezoeken of zo, of, of chatten. En dan eet je dus gewoon, terwijl je is gewoon niet meer bezig bent met eten, schrans je dus gewoon letterlijk in vijf minuten die hamburger weg. Klein tipje hoor. Hoeft niet per se, maar zou kunnen. Hé hey, uh, Cor, ja? hoe is het nou? Ja, best, man. Ja, want jij hebt net, uh, heb jij jouw favoriete nachtsnack naar binnen zitten werken? Ja. <laughs> Hoe kwam het zo? Heb je veel gedronken of had je gewoon heel erg trek? Nou, ik heb, uh, uh, ik, ik drink uh, tot zover en niet verder. Oké. Okay. Maar ik, ik denk op een gegeven moment, ik, ik wil even een, een lekkere snack. Ja. En ik, uh, ik kom aan de flauwe Power en ik zal je dit vertellen. De lekkerste snack, die is nog steeds... Mm -hmm. Je doet uh, cocktail, uh, big prawns, uh, hoe noemen we dat? Of van die uh, gamba's ook, hè? Grote, ja, grote gamba's. Ja. Met knoflook ja. en een klein beetje olijfolie. Uh -huh. Dat je dan in de pan. Uh -huh. En dat neem je dan uh, op, want ik doe er geen saus bij, want dan, dan mis je gewoon de smaak van de gamba, man. Dus geen... Uh, dus niet nog, nog weer... Uh, nou, hierbij zou bijvoorbeeld een soort van... Uh, zo'n zo rood sausje passen of zo. Maar dat nee, hoort er niet bij. nee, nee, nee, nee. Moet je niet doen. Want dat verlogent gewoon... de hele smaak... van de gamba. Maar is het niet zo dat... Dat, dat, dat, nee. dat is het niet zo dat sowieso al... die hele gamba met knoflook en zo... dat dat sowieso al zo'n enorme smaakexplosie is... zo'n smaakbom... Yeah. Nee? Ja, ja nou, wel. dat bedoel ik, man. Ja. Dat is hetzelfde. Ik, ik was 19 dat ik emigreerde naar Australië. Uh -huh. En toen kwam ik in de Flower power terecht. Ja, want in die, in die jaren ben ik geboren. Ja. En, en dan, dan merk je gewoon, hé, hey, wat, wat, wat eten ze daar? Want toen kwam ik natuurlijk net uit Nederland. Nou, dan heb je de, de stalmpot en uh, de, uh, de lof. Ja. Uh, noem maar op. Ja. En dan kom je daar en dan... dan He, dan he, zit je aan een barbecue, man. Dan zit je aan een levensgrote T-bone steak. Oh, en dat is dus eigenlijk ook een soort nachtsnick, alleen dan wel met een beetje niveau of zo. Nou, dat is niet alleen niveau, dan, dan gaat het plafond eraf. <laughs> Want met een, ja echt, met een T-bone steak, man. Hé, yeah. hey, dan moet je eens een keertje proberen. Ga nou eens naar een gewoon gerenommeerd restaurant, waar jij ook eet. Ja. Jij weet vast wel een restaurant dat je denkt van. Nou, die kunnen wel iets bakken. Mm, ja. Maar dan moet er op het menu staan. een T-bone steak. Dat moet erop staan. Dat moet erop staan. Ja, want anders kan je hem daar namelijk niet bestellen. Nee, dat. <laughs> Heb je helemaal ja. gelijk in. Ik uh, uh, ja. wel even bijblijven. Ja, sorry. Ik, was even, ik zat heel even. Ja. Oh, ik dwaalde even af. Ja, je zat even. Oké. Okay. Maar ja. dat maakt niet uit. Ik ben 61 en jij bent. Ik ben 29 geworden eergist. Nou, dan heb ik, dan heb ik uh, in jaren gewonnen. <laughs> dat heb je zeker. Dat maakt niks uit. Nee. Dat maakt niks uit. Ik, ik voel me niks meer en niets minder als jou. Correct. Maar me. ik vind gewoon dat als jij een, gewoon een reguliere T-bone steak ergens eet. En maar, dat vind ik dus, dat is niet de snack van het jaar, dat is de snacks, snack of the age, man. Maar, maar toch hè, eh... Uh, uh, Barbecued hè, ja, Barbecue. Ja, ja precies, ja oké, okay, dus niet, niet uh, want ik heb dus bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb honger hè, ik heb, ik heb lekker, uh, lekker uit geweest ja. zo, ik heb lekker bij biertjes ja. gedronken en ik heb honger. Ja, vind dan maar ergens een t-bone steak, dat is wel uh, moeilijk. Nou, dat vind ik, dat, dat, daar ben ik het helemaal met je eens, maar dan heb je als alternatief, en dat heb ik al in het begin van de uitzending, want je moet wel bijblijven, ja, ik dan, pak af. Gewoon, dan pak je gewoon cocktailgarnalen, oh, ja. die doe je in de knop, <laughs> ja. en, dan, en dan steek je een fucking joint op, man. Ja, en dan, en dan, en, en dan eten. En dan eten, en, en dan weet je niet wat er gebeurt, man. Dat is, een, dat is een fucking explosie. Ik kan me heel goed voorstellen. dat Het echt. Het lijkt me heerlijk. En dat heb ik geleerd. Dat ik op mijn negentiende geëmigreerd ben naar Australië. En dat ik dan dacht... Je moet net eventjes anders doen... dan eigenlijk iedereen anders doet. Ik heb er honger van gekregen, Cor. Ja, want wij zijn zo, wij, wij zijn zo van uh, kuddes. Wij gaan achter de... Weet je wel, we gaan achter die iedereen aan. Denken... Maar je moet gewoon, je moet gewoon uh, de dingen doen, en dat is hetzelfde met jouw uitzending. Mm -hmm. Je vindt beren goed. Ja, dank je. En ja, want jij, jij, jij, jij zegt gewoon uh, bepaalde uh, items, die, die, uh, die hebben andere uh, zenders nooit. Nee. Die, die hebben daar nooit van gehoord, joh. Thijs van der Brink wilde niks doen met nachts niks, nee. zei hij al. Nou, en dan denk ik, dat, denk ik, dat gewoon is gewoon een mafkeks. Ja. En die, die, is, die is gewoon heel kortbondig. Ja. En dan denk ik, nee, je moet iemand eens een keertje zijn gang laten gaan. En, en, en je fantasie laten gaan. Want waarom, waarom, want dat vroeg ik me altijd af. Ja. waarom ben ik nou in godsnaam op mijn negentiende geëmigreerd naar Australië? Dat weet ik niet. Twee dingen. Ik wilde nooit iemand leren doodmaken. want we gaan allemaal vanzelf dood. Ja. Dus je wilde er niet leger in eigenlijk, hè? ik wilde het leger niet in. Juist. Want ik denk, nou, dat, uh, prima, want uh, als ik moet vechten, nou, prima. En, en voor mijn gezin, da, daar wil ik best vechten. Mm -hmm. Maar niet uh, omdat uh, uh, Juliana de oorlog verklaart aan, uh, weet ik veel. Uh, nee, gewoon nou, als, nou, als je wil vechten, je, dan je, maar voor jezelf. Ja, snap ja, ik. En dan moet ik, dan moet ik daarvoor vechten. Nou, daar dus heb dat, je geen Nee, dat doe ik niet. Dus uh, ik denk, weet je, ik emigreer naar Australië. Mm -hmm. Nou, dat was net in de Foul Power. Yeah. En dan, dan kom je daar gewoon allerlei muziekdingen uh, tegen. En, en ik zat uh, bij de surfies in, in, uh, in Bondi Beach. Nou, dat, was, dat was hartstikke cool. En ik wilde gewoon zo snel mogelijk, want ik dacht dat ik een klein beetje Engels sprak. Yeah. Maar ik wilde zo snel mogelijk die, die, die Australian slang erin gooien. Dus echt die, die, die straattaal. Ja, die straattaal. En, en toen, toen kwam ik in aanraking met de, de Service League. Dat, dat zijn de servers in, in uh, Bondi Beach in mm -hmm. uh, Sydney yeah. in, in de en de uh, En nou, daar heb ik uh, anderhalf jaar in vertoefd. En, en, en op, het, op het eind dat ik terugging naar Holland, toen zeg ik tegen die, uh, nou, uh, die master van de Service League. Yeah. Ik, hey. ik zeg tussen twee haakjes, ik ben een Hollander want normaal als Hollander, en en hij... er nooit tussen. En dat wist hij niet? Nee, dat wist hij niet. <gibberish> en hij zegt, koor, hey, you gotta be fucking kidding, man. Hij zegt, oké, okay, prove it. Hij zegt, oké. Okay, een schipper uit een is schapen, toen schrijven ze schapen schip zijn ze schoen, toen schrijden ze schapen, schapen. als je nog één keer op de schoen schrijft, schop de schoenen van een schip af. <gibberish> nou, dat en heb ik in Australië nog nooit horen zeggen, dit hoor. Nee. Met al die geef. En toen zeg ik tegen hem... En toen zegt hij tegen me, you fucking Dutchie. Hé hey Cor, dankjewel. Ik ga heel even naar Stefan. Dank voor je verhaal en ik spreek je laat weer. Oké okay, man. Hé, hey, ik nog even. Hoi. hoi. Oké, okay, hoi. Hoi. Eh, uh, Stefan, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb je al wat gegeten of heb je honger gekregen door dit programma? Of uh, heb je er überhaupt geen behoefte aan vandaag? Nou, honger zeker. Ik werd nogal laat wakker uh, gisteren, of wat is het? Ja, om drie uur s middags pas. Dus, Oei. Dat is wel heel laat. Wat had je gedaan om de avond ervoor? Ja, eigenlijk niks. Ik was, vrijdag ben, ik was ik bij de opname van, uh, van Paul de Leeuw, een uitzending. Oh, oké. Okay. Ja, dat was heel dof, maar op een van die had ik s'middags een inzinking en krok dan niet meer. Toen heb ik in de bus al wat geslapen en daarna heb ik zo'n beetje veertien uur geslapen. Lekker, hè? Was je er wel aan toe, denk ik hoor. Ja, dat wel. Ja, soms moet dat je wel. gewoon, dan moet je ook maar blijven liggen uh, en gewoon accepteren van, nou, mijn weekend gaat slapend uh, voorbij. Maar dat kan... Ja, dus ik had geen wekker gezet, dus ik dacht, uh, we gaan ervoor. Heerlijk, heerlijk. Nou, het was toch uh, oh, nou, het was redelijk weer, maar goed, daar heb je niks van meegekregen verder. En, uh, mm. en stel, uh, stel, je had er wel een Wild Weekend van gemaakt, hè? Dat je dacht van, nou, ik ga lekker uit en zo, even een paar biertjes biertje drinken en een uh, wijntje erachteraan. En uh, dan, uh, ja, kreeg, dan krijg je ineens honger. En dan? Ja, dan was het waarschijnlijk uh, kaas vervleken worden, als ik niet was Gewoon was thuisgebleven met een wijntje. ja. En wat ik wel uitgeweest was, was het uh, een kapsalon geworden. Ah, kijk, daar is hij de kapsalon. Want ik dacht al, wat blijft dat ding toch? Want uh, dat is de, de snack van het jaar geweest. Ja, een keer moet je komen. Ja, precies. Leg even uit, voor de mensen die niet precies weten wat het is. Wat is een kapsalon? Uh, een kapsalon, het verschilt een beetje per, per uh, recept. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk... Je begint onderaan met een laag schiet. Ja. Daar wordt dan shawarma of, of deuner overheen gegooid, wat je wil. Yes. Daar gaat dan knoflooksauce overheen. ja. Daar gaat dan uh, sla over heen. Yes. En daar gaan dan twee grote plakken goudse kaas overheen. En dat gaat dan even in de oven, dat het allemaal over elkaar smelt. Ja. En dan nog een knoflooksaus, na in de oven is vreest, en dan krijg je het. En dat is een beetje kaps, dat is de kapsel. Dus friet, zwarm, knoflooksaus, slaag goudse kaas, even in de oven. Dan nog een klein beetje knoflooksaus erheen om het af te maken. En dan opeten. En dat is lekker. Ja, als je uit bent geweest en je hebt bier op, is dat gigantisch. <laughs> ja, en je hoeft meteen de rest van de week bijna niet meer te eten. Want het, het is echt gewoon, het, zijn, het is echt de grootste caloriebom die je naar binnen kunt werken. Maar ja, dat heb, maakt dan ja. niks uit, hè? Nee, dat maakt het, als je bier op hebt en je bent bezopen, is dat het lekkerste wat je kan eten. Ik zijn echt 2500 calorieën. Ja. Maar het is wel nog lekker. Oh, het is echt heerlijk. Kijk, heb je, uh, <laughs> heb je ooit, want ik heb ook wel eens een kapsalon uh, gegeten. En ik, ik kan me nog herinneren, toen stond ik daar bij die balie. En toen zei ik, doe mij maar een kapsalon. Maar voordat ik het uitsprak, twijfelde ik even. Dacht ik, hm, moet ik dit wel doen? Moet ik hier wel aan gaan beginnen aan dit, aan wat ik nu ga doen? Had jij dat ook? De eerste keer had ik het wel. Toen zag ik iets anders ook doen. En toen dacht ik, ja, zal ik het ook doen? Of zal ik toch voor, voor een uh, koketska, of een giganteel ja. of zo? Kan ook. Maar nadat je de eerste keer hebt besloten, denk je de volgende keer als je er staat, ja, we doen het toch nog een keer. Ja, je gaat, dan ga je toch weer voor de kapsalon, hè? Ah, het is heerlijk. Ja. Het is echt gewoon, ja, dat, dat is ook voor mij wel onderdeel van de ultieme nachtsnack. Er zijn wel andere dingen, hoor, die ik ook lekker vind, zoals patat en inderdaad een kokketje of een uh, frikandelletje of zo. Maar, maar de echte, het druipende van dat vet, en het, hij moet ook echt even in de oven hebben gestaan, zodat het kaas overheen. Ja. Ja, dat hoort erbij. Dat ja. is het, het, het dingetje. Ja, dat is het, dat is het dingetje, inderdaad. Ja, het is echt, uh, het is echt heerlijk. En het is bedacht door echt een kapper, hè, trouwens. Het schijnt. Uh, ja? Ja, het is dus een. Uh, volgens mij was het een Haagse kapper. Die uh, ging altijd naar de snackbar uh, uh, naast hem om even een patatje te halen. En toen uh, uh, op een gegeven moment zei hij tegen die man van de snackbar... die zei van, hey, kun jij misschien uh, patat en zwaar uh, maar, doe maar bij elkaar in één bak. En, even, en toen, op een of andere manier is toen een plakas, uh, plakkaas eroverheen gekomen... en heeft het in de oven gedaan. Maar zo is het een beetje ontstaan. Dus het, was echt een, het is echt een kapper. En toen kwamen op een gegeven moment mensen in die uh, uh, snackbar... en die zagen dus, die man zagen dat eten. En nou, die kapper liep weg, die had, uh, had zijn kapsalon opgegeten, die liep weg. Dat heette toen nog geen kapsalon. En toen zei, uh, vroegen de bezoekers van die snackbar die vroegen aan die man... Hé, hey, wat at hij? Mogen wij dat ook? Wat was het? En toen zei die snackbar-eigenaar... ja, Moet je even naar hem toe gaan, daarbij bij die kapsalon. En zo, ah. en zo is de naam kapsalon uh, ontstaan bij die snack. Ah, een Nederlandse uitvinding dus. Juist. En die man heeft nog geprobeerd, die, uh, die kapper... Om zijn, uh, ja, om zijn uitvinding te claimen eigenlijk. Want hij dacht, ja, daar ga ik eens even goed geld mee verdienen... Uh, want want dit, dit, dit gaat natuurlijk groot worden. Ik bedoel, je weet nu al dat dit uh, over, over tien jaar eten ze in New York alleen mijn kapsalon. Uh, ja. en, uh, maar mijn capsalom. Maar dat is niet te doen. Je kunt het niet, je kunt geen patent uh, aanvragen uh, op, uh, op friet maar knoflook, sla, goudse kaas, even oh. over knoflook eroverheen. En, en daar kun je geen patent op aanvragen. Oh, dat is jammer, dat is jammer. Want, ja. uh, andere landen en zo moeten het ook gaan ontdekken. Nou, uh, dat vind ik ook, vind ik ook. Maar het is dus een vrije snack eigenlijk. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk ook niet degene. Uh, pizza is ook niet van een bepaald bedrijf of zo. Dus ja. nee. nee, als jij een pizza wil maken, inderdaad, dan, uh, dan mag dat inderdaad. Nee, dat is waar. Je kunt het ook niet claimen. Dat, uh, dat is ook zo. Ik heb ja. ontzettend veel zin gekregen in een kapsalon. Ja, ik ook. Ik lig in bed en <laughs> ik zat dat te luisteren. Maar nu denk ik, oh, ik moet toch niet even een kapsalon. Had ik maar een kapsalon. Hé, hey, dankjewel Stefan. En uh, nou, mocht je nog honger krijgen, zou ik zeggen, neem er gewoon lekker eentje en dan, uh, dan komt het vast allemaal goed. Succes ik zeg het uit Dankjewel hè. Hoi hoi. 2 hey 3. Hoi hoi. Contact. Ben een donderdag, krasje je moeder als een hondenblok Het is toch een tijd. ja ik weet Alles vanaf vis is Stroom uit het piemeltje spanning, niet vriemelijk Want dit gebeurt wel eens vaker Moedertje zwart geblakerd En een Kijk in die poppenkast, kijk met jullie in je in kop contact Kijk met je in je stoppenkast, je kan niet eens bij het knopje gaan en Kom eens bij hem met je stekker doos, techniek is elektraal En we gaan heel lekker zo, stekker in je mond, hou je bek gewoon En de ronde bom, hersens overlauw Probeer dat schoppen niet te stoppen, het is hopeloos De spanning is te hoog, waarom schrok je zo Ter ik niet, Feliciteren de jeugd van tegenwoordig met de popprijs 2011. Gisteravond uitgereikt op het popfestival Noorderslag in Groningen. Electrotechniek. Heel Nederland wil laten weten wat ze eten. En uh, via de Twitter kan dat nog eventjes. Laat me even weten via 0801121. Of via Ed Luke misschien dat we nog even een paar belletjes of een paar twitter doornemen. Zometeen. Crack de playlist. Ja. Is weer helemaal terug. Ook dit jaar. En we beginnen ja, eigenlijk best met een leuke gast. Jack Spijkerman, ken je die presentator? Hè? Vroeger van de Vara, tegenwoordig van RTL. Nou, die, dat is wel een muziekliefhebbetje. Dus die heeft zijn uh, favoriete platen doorgegeven. En die hoor je zo meteen. En na zes uur uh, hebben we nog veel andere dingen voor je. En Nou, daar kom ik straks nog wel op. Eerst het nieuws van vijf uur. B -N -M.